Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De overheid betaalt mee aan een megastal die veel meer dieren krijgt dan het maximum dat staatssecretaris Bleker heeft voorgesteld. Volgens Wakker Dier heeft de stal in het Limburgse Horst aan de Maas ruim 2 miljoen euro aan subsidies gekregen. De bouw moet volgend jaar beginnen. In de stal komen 1,1 miljoen kippen en ruim 30.000 varkens. Vorige maand schreef Blikker aan de Tweede Kamer dat zulke grote stallen onwenselijk zijn. Hij stelde onder meer bovengrenzen van 240.000 kippen en 10.000 varkens. Dier noemt het ongelooflijk dat deze Giza-stal, waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is, van alle kanten belastingcenten krijgt toegeschoven. Het ministerie zegt dat de subsidies zijn verleend voordat Pleker staatssecretaris werd.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 Bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is de eerste getuige gehoord in het proces tegen Radko Mladic. In zijn emotionele toespraak had de 34-jarige Bosnische moslim het over zijn jeugd. Als kind moest hij vluchten voor de troepen van Mladic. Hij vertelde onder meer dat hij voor de oorlog Servische en Kroatische vrienden had, maar dat in 1992 alles veranderde. Zo werden mensen die op de vlucht sloegen beschoten. Mladic staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica. Het weer, vannacht tot de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon. Smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Nembos. En a 27 tussen Gorkem en Breda. Tot zover de verkeersinformatie.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 De midden groen en het sprookje van de prins op Twitter paard is veel te vroeg voorbij, want de passie is begaan, het doet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 wel iets moois in verschiet. I don't understand. Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. Understand simply, sound four letters. Are you?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 them. See Some love straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.